7 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn zeven Nederlandse kinderen omgekomen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Zwitserland. Ook zijn er drie Nederlandse kinderen gewond geraakt. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er zijn in totaal zes volwassenen omgekomen... en 22 kinderen, van wie de meeste uit België komen. Van de gewonden zijn er drie slecht aan toe. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Duidelijk is wel dat mensen door de klap door de bus zijn geslingerd. Uit de eerste resultaten zou blijken dat de buschauffeur niet te snel reed. Er zijn ook videobeelden van het ongeluk die worden geanalyseerd. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken sluit de Nederlandse ambassade in Syrië. Hij doet dat om veiligheidsredenen en om uit protest tegen het regime van president Assad. Vorige week besloot het ministerie nog om de diplomatieke post open te houden, al was de ambassadeur al terug in Nederland. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk sloten eerder al hun ambassade in Syrië. De Russische man die wordt verdacht van de moord op vastgoedmagnaat Willem Enstra is overleden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een hersenbloeding gehad in een ziekenhuis. De 47-jarige Rus werd in oktober opgepakt in Polen. Volgens het OM was hij een professionele huurmoordenaar. Het DNA van de man zat onder meer op het wapen waarmee Enstra in 2004 werd doodgeschoten. Het proces tegen de Rus en twee andere verdachten zou in mei beginnen. Het provinciaal platform Minderheden in Limburg... heeft een aangifte tegen ex-PVV-statenlid Cor Bosman ingetrokken. Het platform vindt dat Bosman maatschappelijk genoeg is gestraft. Het platform deed in januari aangifte tegen Bosman. In een interne e-mail noemde Bosman een PvdA-statenlid... een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het flink af. Morgen overwegend zonnig en zacht. In Limburg kan het zelfs 19 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Beter hoeft geen enorme sprong te zijn. Het is een kleine stap. Er bestaat altijd een beter. Om de hoek...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 Boeken van vlees en bloed. Elke ochtend gaat bij ons op school De Bel. In verre landen is dat wel anders. Daar kunnen kinderen met een handicap vaak helemaal niet naar school. Het Lilianefonds helpt de kinderen, zodat ze toch de kans krijgen om mee te doen. Om daar aandacht voor te vragen, trekken scholen in heel Nederland vandaag aan De Bel. Eén minuut lang. Doe mee met het Lilianefonds en laat van je horen. Wij spreken aan de Bel! .nl. Alleen bij Libris, het recht op terugkeer van Leon de Winter, voor maar 4,95. Dit is Radio 1, de NTR. En yes, Dames en heren, goedenavond. Onze gast. Geniet een zekere reputatie als scherpzinnig kritikaster van alles wat foals en vals is. Maar in zijn nieuwe boek, De Loopjongen, fileert hij iets waar hij eigenlijk nooit iets mee te maken wilde hebben: de politiek en dan vooral de politiek van links. En nog iets scherper gezegd, het verraad van links. Hier is Gerrit Komrij. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 14 maart... het Cultura en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt via onze website reageren op deze uitzending, radiokunststof.nl. Gerrit Komrij, welkom. Neem nog rustig even een slokje bier... Want we gaan eerst even naar Gerry Eikhoff in Zwitserland van het Radio 1 Journaal. Want daar is de persconferentie net afgelopen. De persconferentie rond het busongeluk met de jonge scholieren daar. Gerry Eikhoff. Ja, goedavond, Peter. Hallo. Goedenavond. Hoe, uh, hoe, wat is er verteld? Wat is het belangrijkste nieuws? Ja, ik denk dat het voor ons in Nederland het belangrijkste nieuws waarschijnlijk is. Misschien heb je het al gehoord dat. Zeven van de tien kinderen die in de verongelukte bus zaten, zeven van de tien kinderen zijn bij het ongeluk omgekomen. Drie Nederlandse kinderen zijn gewond, eventjes nog in totale er 52 inzittenden in uh, de bus. Daarvan zijn er 28 om het leven gekomen bij het ongeluk, zes, uh, zes volwassenen. Uh, en de rest, dat waren, dat waren kinderen. Het heeft heel lang geduurd voordat er duidelijkheid was over uh, de nationaliteiten van de verschillende kinderen. Omdat het identificatieproces heel moeizaam verliep. Uh, als ik het goed begrepen heb, mede doordat sommige kinderen nog maar moeilijk herkennen. Dus ik moet nagaan wat een enorm ongeluk dat geweest is. Um, ja, en uiteindelijk bij een persconferentie die telkens werd aangekondigd en telkens weer werd uitgesteld is. Een half uur geleden heeft de politiecommissaris van dit kanton uh, de, de treurige details bekendgemaakt. Laten we even luisteren. Sur de 28 personnes décédées, 7 seraient de nationalité hollandaise, 21 de nationalité belge. Pour ce qui concerne... Les personnes blessées, donc 24 personnes blessées, 22, comme dit, sont 17 ressortissants belges, 3 ressortissants hollandais. Ja, en hoe gaat het nu verder? Um, de, de gewonde kinderen, die zijn overgebracht naar uh, ziekenhuizen, de meeste naar stadje hier in de buurt Sion. Een aantal kinderen die zwaarder gewond zijn, zijn overgebracht naar ziekenhuizen in grotere steden als Lausanne en Bern, daar is meer expertise om ze bijvoorbeeld uh, te opereren. Uh, toch zullen alle kinderen zo snel mogelijk, uh, zodra de Zwitserse artsen dat goed vinden, uh, worden teruggebracht naar, uh, ja, naar, hun, uh, naar hun familie, naar huis worden gebracht, de meeste dus uh, naar België um, en uh, ja dan... Uh, dan zullen ze daar verder moeten herstellen. Een paar kinderen zijn zo zwaar gewond dat het nu al duidelijk is dat ze toch wat langer in Zwitserland zullen moeten blijven. Ja, en ook de lichamen van de omgekomen kinderen. zullen zo snel mogelijk uh, terug naar huis worden gebracht. Dat is de stand van zaken op dit moment. Ja, dankjewel. Gerry treurig terugnieuws uit Zwitserland. Kortom, dankjewel. Uh, Gerrit Komrij, we gaan uh, zo meteen praten over je nieuwe boek, De Loopjongen. Uh, er is gisteravond een bal geweest, het boekenbal. Jij bent daar op gesignaleerd. Er zijn ja. foto's van. Het kan niet ja. ontkend worden. Ja, ik vind, ik kom dan uit Portugal en om dan twee straten verderop op een hotelkamer te gaan zitten kniezen en zeggen, ik ga niet naar dat bal. Dat vind ik toch ook lichtelijk pathetisch? Zeker. Ja. Dus het nadrukkelijk negeren is eigenlijk nog erger... dan er naartoe gaan, begrijp ik? Ja, ja, tuurlijk. Maar je weet ook dat je daar toch vrienden tegenkomt. Jij ja, schreef vanochtend op Facebook... Uh, Gerrit Kommerij is na het boekenbal totaal beduust en gedesoriënteerd. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat... Uh, ik, uh, je moet altijd iets zeggen wat uh, verschillende mensen verschillend kunnen interpreteren. Natuurlijk, uh, meer een deel van de reageerders dacht dat het hele gewoon synoniem was voor een kater. Mm -hmm. uh, dat kan ook zijn. Maar het is toch een, het gevoel dat je hebt naar een feestje waar je, ondanks het feit. Dat je een paar uh, leuke ontmoetingen hebt gehad met goede vrienden. van je onbevredigd bent door ontmoetingen die niet door zijn gegaan. of gesprekken die halverwege zijn blijven steken. En uh, nou ja, wat je eigenlijk na elk feestje hebt een beetje. Hè? Dat, dus het was een net zo onbevredigende exercitie als elk feest? Ja, ja, dat, dat wel. Maar ja, in dit geval, schrijvers, ja. Het komt op de woorden aan en ze onthouden alles. En ik onthoud ook alles. En het is niet echt een, een soort ontspannen feest... Waarin, je, waarin het er niet toe doet uh, wat je zegt. Je hebt toch het idee dat daar een soort hele collectie... honderden uh, vulpennen rondlopen of uh, micro-recorders. Uh, uh, ja... De, je zit gewoon liever in een plaatselijk café met een stel ja, gezellige nozems wat kletsend wat aan de bar. Dat je wat onbevangen kunt praten. Ja. En dat je er ook eens wat kunt uitflappen. En dat je niet bang moet zijn iets verkeerds te zeggen wat tegen je gebruikt kan worden. Oh, ja. En dat ben ik nogal... Uh... Ben jij daar gevoelig voor? Nee, maar daar oh. ben ik nogal. Nee, ben ik niet gevoelig. Oh, daar ben je goed in, daar ben je ben ik goed Ja, je ja, ja, ja, ja, ja. Of slecht in. Dat ja, kan het je is maar hoe je maar. ziet. Nou, ja, kijk, ja. Uh, laten we even voor de duidelijkheid, uh, Gerrit. Uh, ik ben een vriend van je op Facebook. Ik weet helemaal niet of je al wist dat ik een vriend van je ben ja, op maar, Facebook. Ja, dat hou ik heel nauwkeurig bij. Want je hebt er nou ook 5001. Vandaag ja. had je er in ieder geval weer 5001. Ja, en, en ook een heleboel, zoals dat zo tegenwoordig. Heet abonnees. Abonnees, ja. Die dat zeggen... vind ik prachtig, dat iemand je ja, aanklamp en zegt... ik ben op, op je geabonneerd. Ja. Dat, ja, dat, ja. En jij post ontzettend veel op Facebook. Uh, en dat zijn vaak van die schertsende, kritische mededelingen... waar je uh, of om moet lachen of om moet huilen... maar waar in ieder geval enige opwinding uh, door veroorzaakt wordt. En je krijgt dus ook heel erg veel reacties... Daar ja, krijg je veel reacties op. Kijk, anderen gebruiken Facebook weer om gewoon uh, te zeggen... dat ze diezelfde avond nog optreden in de toneelschuur in Wolvenga. En ja. hè, de, een beetje hun... Uh, of dat er een nieuw boek is verschenen. Een beetje, ja, hun... hun een hun pr campagne, ja. Een ja. propaganda. Maar ik vind dat je ook af en toe in zijn... Uh, een knuppel in het hoenderhok mag gooien. Een van de laatste debatten die je opwierp. was dat je vond dat. Uh, dat de politiek probeerde. de politici proberen om de, om de pers monddood te maken. en eigenlijk tot een stelletje braverikken uh, te veroordelen. Dit naar aanleiding van de felle debatten. die er de laatste tijd plaats hebben gevonden. tussen politici en journalisten. in diverse praatprogramma's. Ja, ja, goed. Ik, ik herinner mij. Die tijd is Goddank afgelopen. Een enorme ontzag voor regenten. En dat journalisten met knikkende knieën onderaan de vliegtuigtrap stonden en zeiden: Ja, wel, excellentie, nee, excellentie. En als de Excellentie niet wenste het antwoorden, was het ook heel mooi. Dat is Goddank afgelopen. Maar uh, ik geef uh, en ik vind het wel heel goed dat er nu een wat alle tijden lang een harde journalistiek bestaat, maar je ziet bij de politici toch de wens... om naar die tijden terug te keren. Hè? Dat hun uitspraken eh, gewoon voor waarheid worden aangenomen. Ze hebben een enorme nostalgie naar, uh, naar strengere tijden... en preutzige tijden en truttige tijden. En, ja, dat, uh, dat is jouw uh, doorn in het oog. Ja, dat nou zou ik zonde vinden, natuurlijk. Hè? Dat, en, en, en er zit ook een, uh, een bedoeling achter, natuurlijk. dat je meer maatregelen kunt doordrukken zonder weerwerk. Dat je, hè? Dat, dat, hebben we hebben al dat, al dat gedoe met die mediatraining voor politici... op, op kosten van degene die ze moeten toespreken... Dat is de glorificatie van de leugen. Mm. Dat is, dat, er wordt geld betaald om ongestraft te kunnen liegen. En dan, moet de journalistiek woord... niet, dan moet de journalistiek niet tekortschieten. Nee, overigens zijn het heel vaak oud-journalisten die die trainingen geven. Ja. Dat dan weer wel. Dus wat dat betreft is alles met elkaar verknopen natuurlijk, zo langzamerhand. Hè? Ja, ja, zeker. Dat, dat, is, dat is heel treurig dat je een. Uh, ja, een wereldje ziet op, op, op de televisie en in de krant... en politici die elkaar kennen, heel goed kennen... boodschappen uitwisselen, informatie uitwisselen... in ruil voor vertrouwen en... Uh en de enige die het nakijken heeft, is de kiezer en de, en, en de lezer. Ja. Maar staat die vorm van journalistiek die hier dan... Uh, die, die dan nu veel gebezigd wordt, laten we het noemen... heel brutaal met een roze microfoon uh, onder de neus duwen... en iemand bijna pootje lichten om, om een antwoord los te krijgen... staat dat u dan meer aan? Of, of, of nee, staat dat nee, u nee, aan dat, u dat, überhaupt? Daar kan je verschillend over denken. Maar ik vind de verontwaardiging die daarover bestaat ook heel hypocriet. Hè. Dat... Uh, in zekere zin uh, ja, is het toch uh, een soort wraak dit... Op, uh, op, op, op, op, op tijden van onderdanigheid ten opzichte van de politici. En dat, dat mag ook best eens de rollen omgekeerd worden. De vraag van de journalistiek. En ik zie dat ja, in deze tijd waarin, uh, ja, waarin iedereen gewoon heftiger uh, opgroeit en zich, uh, gaat gedragen als een buurman, vind ik het een beetje onzin... om dan één of twee mensen die daar een, uh, he, een act van maken... Uh, als uh, zondeboog aan te wijzen. Ja. Ik vind dat eigenlijk best, hoor. Bedoel, uh, politici doen zoveel in het geheim. en zoveel. Hè? Als, je, als je een politicus bent en je kunt je beleid niet verdedigen... je kunt niet eens in een paar eenvoudige, begrijpelijke woorden uitleggen waar het je om gaat en waar naartoe je op weg bent... ja, die verdienen gewoon, uh, hoe heet dat, uh, uitgevraagd te worden. Ja. Je glundert er helemaal bij bij, dat ja, raak, ja, bij, die, nee, nee. bij die laatste wraak. <laughs> is er eigenlijk een politicus die het wat, wat, jou, wat jou betreft wel kan? Die, die wel krachtig en goed uh, en verstandig komt? Nou, dat is heel erg moeilijk. Ze hebben toch allemaal een, ander een andere boodschap dan wat, waar ze mee bezig zijn. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke tijd dat je hele vervelende dingen voor eh, moet verkopen aan de mensen... die je als politicus zelf niet beslist, maar die hun opgedragen zijn. Hè, mm. die, die ze, waar ze zelf eigenlijk niks aan kunnen doen. En dan moeten ze hun status handhaven en een beetje hun, hun gewichtigheid. En dan tegelijkertijd het in mooie woorden brengen... dat het allemaal verschrikkelijke dingen zijn die ze aan het uitsproken mm. zijn. Dus mm. dat is de tijd voor... Eufemisme en en leugens en mooie verdraaiingen. Rolligheid. Ja, en, en een prettig sausje over alles. En ja. Het gaat toch eigenlijk om... Maar je kan niemand bedenken. Je kan niemand bedenken die, die je wel aanspreekt. Waarvan je zegt, die verstaat dat vak wel goed. Ja, maar dan weet je ook... Oh, kijk, je weet nooit of een politicus... Ook als een politicus dankzij mediatraining... eerlijk kijkt en heldere dingen zegt. Weet je, je nog, niet of, nog niet? Nee, dan weet je nog niet of het leugens zijn, want hem is getraind om eerlijk, daar eerlijk bij te kijken. En moeilijke woorden weg te laten en de taal van het volk te spreken. En dat doet hij dan netjes, maar dan kan hij nog net zo goed liegen. Ja. Maar, maar er komt geen naam in je op die, die met dit, waar je van zegt: ik geef, ik geef hem of haar de benefit of de doubt, maar misschien deugt hij ook wel niet. De koningin? Wat een lieve antwoord. Het is geen politicus, hè? <lacht> Hij waagt zich er niet aan, Gerrit komre. Ik wou je nog iets laten horen um, wat een beetje met de boekenweek heeft te maken. Want gisteren aan de vooravond van het boekenbal uh, was Helene van Rooyen, de schrijfster... overigens ook woonachtig, net als jij in Portugal, uh, in de wereld draait door. Ik denk trouwens dat daar de overeenkomst wel, uh, wel ophoudt. En zij mocht praten over haar alternatieve boekenweekgeschenk... dat zij voor de drooggisterijketen... Ja, een droog is de schreef dus ze het. Laten we even luisteren. Ja, 250.000 exemplaren zijn er gedrukt van haar alternatieve boekenweekgeschenk. Verboden vruchten. Als je de komende week pleistert koopt bij een grote drogisterij... dan is het misschien van u, Helene van Rooijen. En op de bank haar GBF, haar gay Best friend. Mika, bij jou kom ik zo. Want het gaat ja, eerst even over het boekje. Geschreven ja. voor een drogisterij ja. als alternatief. Ja. Uh, voor dus ja, mensen die naar de drogisterij gaan en ja. pleisters kopen. Ja, want de meeste mensen gaan nooit naar een boekhandel. Dat is triest nee. maar waar. Het dus je boordt een nieuw publiek aan. Dat hoop ik. Hoe ziet het eruit, het nieuwe publiek? Nou, breed hopelijk. <laughs> Groot, Letterlijk veel, men, veel, nee, veel mensen. Ja, ja natuurlijk. Het ja, is echt zo dat de meeste mensen nooit in een boek hadden komen. Meeste, wat ik ook altijd hoor is... Als ik hier in Nederland ben van ja, iemand ontmoet die je niet kent. Ja, sorry, ik lees nooit boeken. Ik zeg nee, weet ik. De meeste mensen Oké, okay, dan, dan zijn dit, ja. ik zal niet zeggen ongeletterden... maar niet uh, mensen zonder lectuur. Wat voor verhaal schrijf je dan? Hoe krijg je die mensen over de streep? Ja, dat gaan we zien of dat gelukt is. Kijk, nee, ik schrijf je ook... zoals ik altijd schrijf. Op zich schrijf ik... Ja, nou, ik denk een roman toch... Ja, nou, nou, nee, ik, ik heb wel... Het is gewoon mijn schrijfstijl. Ja, Helene van Rooyen die eigenlijk een boek heeft geschreven... voor mensen die niet lezen, begreep ik, uit deze, uit deze tekst. Ja, um, Dat is ook een manier, Gerrit. Beetje giechelen over literatuur is dat natuurlijk. Een Beetje treurig dat een omroep... als de vara zich voor dat soort kruidvat verkooppraatjes uh, leent in begin van de boekenweek. Ik bedoel, ze hebben toch ook niet in die muziek die ze hebben de hele avond, Marco Bosato en André Hazes, ze proberen ze toch ook een soort jonge, nieuwe uh, muziek te brengen, maar in li de literatuur kan het blijkbaar niet lukken. Dan moet men uh, lacherig doen en, uh, en, en vooral een een schrijfster inderdaad nemen die non-boeken schrijft voor non-lezers... die in een non-winkel verkocht worden. Ik zie daar, behalve dat een, een diepe kniebuiging voor het populisme... Uh, de, de, de lolligheid niet van in. Nee. Is dat populisme de laatste decennia, laten we zeggen... de decennia dat jij uh, teruggetrokken hebt achter een berg in uh, Portugal... Heeft dat, heeft dat toegenomen wat jou betreft, het populisme in de cultuur? Jazeker. zeker. Uh, Laat me hier voorop zeggen dat ik niks tegen uh, alles wat de man op de straat doet. Ik heb niks tegen André Hazes. Ik draai het zelfs uh, stiekem tussen de bedrijven door. Ik heb ook niets tegen draaiorgelmuziek of doedelzak. Maar ik vind dat het toch een... Ja, een hele grote plaats heeft ingenomen en uh, synoniem is geworden voor de cultuur. Het is onze cultuur niet, zijn prettige randverschijnselen... aangenaam tijdverdrijf, de lectuur naast de literatuur... en uh, ja, dat uh, het populisme en de media die zoveel mogelijk mensen willen behagen... zet dat op een plaats... Uh, die ja een, een, een fake plaats is. Laten we dan snel over je boek gaan uh, praten. Je bent uh, schrijver, dichter, polemist, essayist, criticus, vertaler... en er is nu een, ja, een kleine roman, zullen we het maar noemen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het een kleine roman is. Ik, ik vind gewoon een roman, een, een verhaal verschenen... dat nadeloos aansluit uh, bij het thema van de Boekenweek, namelijk de vriendschap. De loopjongen heet dit boek. Het relaas van een domineeszoon, Arend... die op, vlucht, op de vlucht voor de saaie, brave jaren 50... en op zoek naar oprechte vriendschap terechtkomt in een... Revolutionaire, activistisch, le leninistisch, marxistisch. nou Al die woorden die wij als zo goed kennen uit de eind van de jaren 60 ja, ja, ja. en de jaren 70. He, van die jaren, um, uh, da daar daarin komt hij terecht. En uiteindelijk geeft hij al zijn kostbare jaren aan de strijd. Om daar een paar jaar later en een paar illusies armer weer uit tevoorschijn te komen. Je bent op het spoor van dit verhaal gezet door een door de geschiedenis van een jeugdvriend van je, die ja. je al kende in Winterswijk. In je ja. geboorte. Ik noem verder geen namen. Ik noem de woorden marxisme, leninisme ook niet en ook. De, nou, ik ga niet dat het abstract is, het is heel exact. Maar ik probeer het toch uh, zo te houden dat het uh, ook een, een, een parabel wordt. Hè? Een, een, een, een, een, om het los te zingen van, van, van, iets, van die werkelijkheid, bedoel symbolisch je? Symbolisch voor een generatie, hè? dat het niet aan één plaats gebonden is. Dan, uh, ja. Kun je ons toch iets vertellen van hoe deze geschiedenis op jouw spoor kwam? Ja, ik... Uh, ergens halverwege de jaren, hoe heette ze, nul, 2004, 2005... zag ik in een, een, een heel obscuur Belgisch zondagsblad een BVD'er, een AIVD'er... Uh, die onthulde dat zij in die zestige jaren bezig waren geweest... allerlei studenten te recruteren voor uh, uh, uh, spionage en dergelijke in China en ja. Albanië. En uh, daar stond een portret bij, een foto van uh, een man van mijn leeftijd... die ik onmiddellijk herkende als een jeugdvriend van mijn school. Een vriend op de, op de middelbare school. En die ik ook alleen kende als een... Misschien niet wat dromerige, naïeve jongen, maar toch een ingroeie jongen waar echt niets kwaads bij uh, zat. Ik zat toen met het uh, probleem dat hij dan toch maar in, uh, geradicaliseerd was, wat ik nog kon begrijpen. Maar zelfs uiteindelijk in allerlei terroristische bewegingen terecht was gekomen, die uh, ja, toch geassocieerd worden met de verschrikkelijkste massaslachtingen in, in, in onze ja. eeuw. En ik, ik, ik weet natuurlijk ook wel genoeg uh, van uh, de mens en de filosofie... om te, um, te weten dat niet alleen schurken schurkachtige dingen doen... maar ook goede mensen schurkachtige dingen kunnen doen. Maar in dit geval was de, ja, die overgang toch wel erg groot... omdat het om een vriend van mij ging. Ik wilde eigenlijk naar hem toe om hem te vragen, wat is er nu gebeurd? En een verhaal opschrijven, om, om dat te kunnen rijmen. Hè? Want hier was duidelijk iemand... Ik had al eens geschreven over het verraad van mijn tijdgenoten... en alle mensen die die idealen van die tijd verraden hadden. Maar hier was iemand die aan die idealen had vastgehouden... Hè? waarop zich niks tegen is. Ik bedoel, of er is iets mis met de idealen, of er is iets mis met, met zo iemand maar ja, naar die jongen toe stappen en uh, ik heb hem één keer op straat ontmoet, eerst een keer na veertig jaar weer en gezegd, Paul, Paul heette hij, mag ik je mailadres? Ja, dat is het begin van een toenadering geweest voor mij om, uh, nou ja, hem te vragen of ik dat verhaal eens van hem mocht aanhoren, maar daar is het nooit van gekomen. En ik heb, ja, omdat ik ook besloten heb op een gegeven moment... ik moet daar een volkomen fictieve figuur van maken. Heb je hem eigenlijk losgezongen van deze ja, man zelf? Alleen, alleen zijn jeugd. Toen we nog beide op dezelfde uitgangsconditie stonden... Met, hè, scholieren waren, pubers... waar nog heel veel overeenkomsten zijn... Uh, daar heb ik hem mijn kleigenschappen laten behouden... de straat waar hij in woonde het feit dat zijn moeder een van de eerste Nederlandse dominees was... Uh, dat is dan nog wel een beetje waar. Hè? Maar ja. verder is het een totaal uh, fictief portret... van iemand die zo ver komt... als ik gelezen had dat iemand had kunnen komen... Een ja, en ik probeer hem ook een, een soort hommage. Ik probeer dat niet te veroordelen, ik probeer het te begrijpen. Ja, ja. want wat, wat je eigenlijk doet is... Uh, het, het boek, het verhaal is in drie delen uh, opgedeeld. En in het eerste deel zien we de jonge jongen. De jonge Arend, hm. die, uh, wiens vader is overleden. Uh, ja. Wiens heel strenge vader, ook dominee overigens, is overleden. En die met zijn moeder leeft, daar wel een verbond mee heeft. Maar verder eigenlijk op zoek gaat naar iets... Wat je misschien helemaal niet vindt als je het zoekt, namelijk vriendschap. Ja, ja, ja. Hij... Een definitie ook van vriendschap. Hij woont tegenover die technische school, die school. Ja. Hij ziet eh, jongens vrolijk met elkaar omgaan... en een zekere onderlinge broederschap hebben... uit hetzelfde lunchtrommeltje eten. Hij is maar alleen. En het, is, het duidt tegelijk natuurlijk dat het jongens uit een lagere klasse waren... Hè, in die tijd, dus op een sociaal ontwaken maar toch vooral op een verlangen naar vriendschap. Een verlangen naar vriendschap in een, in een tijd, de jaren vijftig... Die, die braaf was, die saai was. Ja, ja, dat, ben, dat klinkt in je elke niet, pagina door. Ja, je hoeft niet uit te leggen waarom iemand verlangt naar vriendschap. Het is veel moeilijker uit te leggen... waarom iemand een buber niet zou verlangen naar vriendschap. Mm -hmm. en, maar het blijft de jaren vijftig. Een ongelooflijk slaperige, sufferige... Annieem tijd, zal ik maar zeggen. <laughs> en uh, ja, daar, daar, hij, hij moet ook maar vinden, wat is dat? Wat stelt dat voor, vriendschap? En, en, en wat gaat er laten gebeuren met me? Ik bedoel, het, het is toch een wereld waarin. De, ja, geen. Uh, geen telefoons bestonden, hè. er is alleen een soort nieuwe muziek op de radio. En... Mieke, wat is de stand? Ja, ja, ja, ja. Dat, horen we, dat horen we voorbij ja, komen dat... in, in, dit, in dit eerste deel. Daar, kijkt hij met, daar, daar luistert hij met zijn moeder naar, naar de hersengymnastiek. Hij uh, heeft een hele goede relatie met zijn moeder, hij houdt heel erg van hij zijn moeder. Hij danst met haar door de kamer? Ja, of zijn moeder danst met hem naar de kamer. Het lijkt toch ook wel op een gegeven moment, ja. Ik vind het een schat van een vrouw en dan, en, en, en, Al komt ze verder heel weinig daarin voor. Later in de jungle is hij eigenlijk alleen maar bedroefd... dat hij niet op haar begrafenis heeft kunnen zijn. Hè, dat de revolutie hem dat niet toegestaan heeft. En verder is hij over veel dingen niet zo bedroefd. Veel erger dingen. Dat, ik, dat is een waanzinnig knap geschreven deel, dat, dat eerste deel, omdat je die eenzaamheid en dat ongemak ja, ja, ja. van deze puberende jongen zo ontzettend ja, ja. goed voelt. Dat ja. je voelt dat hij volkomen ongemakkelijk is met, met, met het hele leven en, met, en da daar aan de andere kant ook hele grote verwachtingen uh, van heeft. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Je suggereert zelfs ergens nog wel dat het een beetje homo-erotisch is. Ik suggereer het, hoor het, Kijk, het dit is... gaat wel over vriendschap tussen, tussen mannen. Vriendschap bij homo's, dat is een synoniem voor liefde of een verhouding of zo. Hè? Ik probeer toch... Kijk, alle vriendschappen, zelfs bij de SS en bij de maffia, hebben iets homo-erotisch. Ja. Maar dit is duidelijk een jonge lat. Ja. Ik laat hem later nog trouwen of zoiets. Hè? Ja, dus, jij uh, hebt een uh, aardige kunstje met ons geflikt. Uh, we worden steeds op het verkeerde been uh, gezet. Uh, ja, ja, en ja, daarvoor ja, heet ja, de auteur nee, nee, ik natuurlijk ik ook Gerrit Komrij. Ja, ja. We hadden het kunnen weten. We gaan, we gaan even naar het nieuws, we gaan even naar het Radio 1 journaal. Naar verslaggever in Den Haag, Barbara van Lingen. Ja, goedenavond. Um, uh, een klein half uur geleden sprak mijn collega Ron Vrezen met premier Rutte. Een premier Rutte die zeer aangedaan was en is... Uh, over het uh, ongeluk in Zwitserland met de bus. En uh, Ron sprak de premier eigenlijk net nadat de Zwitserse politie... op die persconferentie in Sion bekendmaakte... dat er zeven Nederlandse kinderen onder de doden zijn. Ja, we hebben allemaal de afschuwelijke beelden gezien... van dit, uh, dit gruwelijk ongeluk waarbij zoveel kinderen ook begeleiders zijn omgekomen. Dat er dus ook zeven Nederlandse kinderen zijn omgekomen. Verschrikkelijk nieuws. Wat heeft u voor indruk van de manier waarop daar op dit moment geopereerd wordt... door de Zwitserse autoriteit? Ja, kijk, Elio die Roeper, mijn Belgische collega en ik... zijn zeer onder de indruk van hoe de Zwitsers proberen... in deze verschrikkelijke situatie ja, zo goed mogelijk hulp te verlenen. Men lijkt daar... Uh, op grote schaal, uh, met grote voortvarendheid... deze hele moeilijke situatie zo goed mogelijk hulp te bieden. En kunt u ook iets doen voor de Nederlandse slachtoffers en hun nabestaanden? Ja, dat is ook waarom wij dus daar ook zijn met uh, Nederlandse uh, ondersteuning... om ook zo goed mogelijk daar uh, te helpen uh, voor slachtoffers, voor nabestaanden... om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden. Uw uh, Belgische collega, die Roepo, is daar naartoe gegaan gelijk. Ziet u voor uzelf nog uh, een dergelijke rol weggelegd... dat u op enig moment ergens naartoe gaat? Ik zal daar zijn waar ik het beste uh, hulp kan bieden, daar, hier, uh, waar dan ook. Ik word constant op de hoogte gehouden. Het is nu zaak dat we ja, zo goed mogelijk proberen de mensen te helpen. Maar wat vooral overheerst is de schok over wat er gebeurd is, neem ik aan. Kijk, dat overheerst bij mij, dat overheerst bij iedereen die dit gezien heeft. Uh, iedereen leeft enorm mee met uh, nabestaanden, uh, met families... Uh, met uh, de mensen die gewond zijn geraakt. Het is uh, een verschrikkelijk ongeluk. en ja, uh, Laten we hopen dat er zo gauw mogelijk zoveel mogelijk duidelijkheid is. Dat was Rutte en dat ging over het ongeluk in Zwitserland. Met de jonge kinderen die om zijn gekomen bij dat verschrikkelijke ongeluk. Radio 1 Journaal was dat. Uh, dit is Kunststof. Ik praat met Gerrit Komrijs, schrijver, dichter, essayist. Hij heeft een boek geschreven, dat heet De Loopjongen. Het is een uh, verhaal wat in drie delen is opgedeeld. In het eerste deel hebben we, zeg, noem ik het nu maar even voor het gemak Gerrit... Uh, de coming of age van een, van een jonge ja. uh, man op zoek naar vriendschap. Ja. En, en die daar zelfs mathematische... Uh, schema's voor maakt om te kijken of hij op de een of andere manier structuur krijgt... in het idee van wat ja. vriendschap is. In het tweede deel zien we eigenlijk dezezelfde man echt man geworden inmiddels... Uh, die zich uh, ja, die tamelijk politiek bewust is geworden en meegezogen wordt... In een, in een zeer activistische organisatie die later ook ja. terroristisch blijkt te zijn. Iedereen werd politiek natuurlijk. Als je halverwege de jaren zestig in een universiteitsstad terechtkwam, dan was alles, alles, alles was politiek. En dat, en, en, hoogleraren moesten hun colleges zeg maar over uh, Reina de Vos of over, weet ik veel beginnen met een solidariteitsverklaring aan Mao en anders werden ze door de studenten de laan uitgestuurd. Dus je ontkwam niet aan, aan die politiek. Hè. Maar Behalve dat... als je bijvoorbeeld zoals Gerrit Komrij zelf... enigszins aan de kant bleef staan. Of liep jij ja, toch ook ja, wel met... Maar je deed toch mee. Je was ongetwijfeld. Je, was de deel. Je, stond aan, je stond aan de goede kant. Iedereen stond aan de goede kant. Hè. Dat er waren een paar dingen die waren afschuwelijk, die konden niet. Maar het hele sfeer dat alles anders moest... dat was eigenlijk zo vanzelfsprekend. Dat zelfs als je er niet aan deelnam, maakte je daar toch deel van uit. Je kon je daar niet uh, uh, tegen verzetten. Zelfs de regenten zelf vonden dat ze weg moesten. Dat was een... Uh, uh, dat was een er waren alleen twee richtingen. Het een, van, zal ik maar zeggen, van de Speelse kant. Uh, de, een, een absurde kant die een um, beetje creativiteit en de verbeelding aan de macht wilde helpen... zoals dat allemaal heet in die termen. Max Reneman of Simon Vink in de Oog, of ja, ja, dat soort jongens. Terminologie, hè. En, ja. en de beginnende, hoe heet dat, cannabisgebruikers. En je had hem vooral in katholieke universiteitssteden, snel radicaliserende kant met veel vergaderingen, ideologie... een heel nieuwe terminologie en een partijstructuur en hiërarchie... Daar zag je dat hele romantische ideaal van de wereld moet anders, verwateren. Ja. En uh, ja. Ja, sommigen kwamen daarin terecht. Ja. En ja. kwamen er nauwelijks meer uit. Ja, ik, volgens mij gaat jouw telefoon de hele tijd. Of is dat een. zit gewoon een, een, een, een trilstand. Wie belt er nou zo op dit uur? Ja, dat is mijn. Het is toch wel een leuk iemand, mag ik hopen, hè? Dat is mijn vriend Charles. <laughs> Charles, doe dit nou niet. We zitten midden in een gesprek. <laughs> nee, nee. die heeft zoals Jozef Beuys dat uitdrukte. Ein erweit, dat is zeitbegriff. Ah, oké. Okay. En het zal vandaag zeker nog... Een, misschien nog wat erger zijn dan normaal. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Door omstandigheden ja, ja. die met gisteravond te maken ja, hebben. Ja. Um, ja, Jij zegt van, ik heb, ik heb geprobeerd deze geschiedenis los te zingen... van die oude vriend van mij uit, uit Winterswijk. Maar ja, wij zijn natuurlijk gewoon van die de journalisten... die ja. dan toch op zoek gaan naar zo'n man. Ja, ja. En deze man ook wel vonden. Ik zag trouwens dat hij op Facebook een van die 5001 vrienden van je is. Dat is hij geworden. 14 dagen, voordat, uh, nou ja, 14 dagen voordat dit boek verscheen, heb ik hem een mail gestuurd. En, uh, Omdat je vond dat je hem moest verwittigen? Uh, ja, dat hij dat niet uit de krant las. Juist. Ik zeg, luister eens, is een... ik heb een boek geschreven... over iemand met wie jij iets te maken hebt. Je bent daar de bron en de aanleiding van. Uh, maar het is een volslagen, fictieve figuur. En, uh, ik beschouw het ook als een hommage... Uh, aan die figuur. En ik hoop dat je het uh, met plezier zult lezen. Mm -hmm. hè? Dat, uh, maar dat is alles. En, en heeft hij daar nog op gereageerd? Ja, door vriend te worden op Facebook, maar verder niet te antwoorden. Juist. Hij, uh, ja, wij hebben hem ook opgezocht. Hij heeft ons ook niet geantwoord. Mm -hmm. uh, maar uh, wij hebben wel een fragment gevonden in het archief nog voor de duidelijkheid. Dit is, niet, hè, dit is de man waarop je geïnspireerd bent geraakt. Maar wat er interessant is aan dit fragment is dat dit eigenlijk gaat over het verraad van de vriendschap. Aan de ene kant horen we Paul Wartenaar, want zo heet hij in het ja. echte leven. Uh, de, de man die, die ontzettend uh, uh, zijn best heeft gedaan om te vechten voor de goede strijd zoals hij dat zelf ziet. En aan de andere kant horen wij Pieter Bouvet. Althans, dat is de naam van de man die voor de BVD eigenlijk ingehuurd was om te doen alsof hij een Maui ja, dat was. heette en... de Operatie Mongol. De Operatie Mongol, wat een naam, ongelooflijk. Ja. Uh, wij horen dus nu in één fragment uit 2005... Een, een fragment uit het programma 1 Vandaag... de loopjongen en zijn baas, als het ware. Ja. De vriend en zijn verrader. We horen eerst horen we, uh, Pieter Bouffé en daarna horen we Paul Wartena. Ik was er wel van overtuigd dat hij een echte communist was. Ik vond dat eerlijk gezegd... Uh... Toch een beetje dommig, want hij is een intellectuele jongen... met kweekschoolopleiding en een goede middelbare school enzovoort. Nou, hoe kan het toch in godsnaam dat iemand daar uh, zich zo achterstelt? Maar dat was gewoon zo. En hij was ook bereid, bood dat ook aan, om voor die partij te werken. Om het nodige te doen, om eventueel blaadjes te verspreiden... om propaganda te maken. Nou, Dat was precies natuurlijk wat we graag hoorden... En uh, nou ja, na korte tijd stelde ik hem dus ook voor om uh, van de partij een cel op te richten in zijn woonomgeving. Dat was dus in de buurt van Apeldoorn. En uh, waar hij dan mee een rol in kon spelen. Voelt u zich dan achteraf niet vreselijk belazerd dat u 10, 12 jaar van uw leven aan de BVD heeft gegeven? Nee, uh, nee. Het is eigenlijk zo. Ik ben... Uh, ik ben omgekeerd in, in mijn politieke denken. Uh, ik heb iets gekozen wat, wat tegen het imperialisme was. Dat was het communisme. Zonder mij te realiseren van uh, hoe erg het communisme eigenlijk wel niet is. Dat het toch niet allemaal leugens waren wat ik dacht door de propaganda. Dat zijn allemaal Amerikaanse leugens, die concentratiekampen. Nee, dat zijn geen leugens. Ja, achteraf uh, is het helemaal niet erg dat, uh, dat het van de BVD geweest is. Dat vind ik helemaal niet erg. Uh, ik vind het juist, juist goed en dat is het gekke een beetje in mijn eigen leven. Dat ik dus telkens dingen beleef... Uh, soms foute dingen die ik doe. En dat ik na een verloop van tijd dan weer het, het omgekeerde daarvan krijg. Maar toch heeft u tien jaar van uw leven gegeven aan ja. een nep Het was fake. Ja. Mensen die u vertrouwden ja. um, hebben niet gewoon erg. niet de waarheid gesproken. Ik, ik, ik, blijf, ik blijf hem als vriend zien. Ik blijf hem als vriend zien, zegt hij over de man die hem... Ja, ik heb dit fragment nooit gehoord. Dus, uh, uh, en dat het, is het. Veel... Ja, tragisch, ja. ja? Vind je het tragisch ja, om te ja, horen? Ja, nou, ook mooi. Ja, want ook dat, mooi? Ja. Want, want wat hoor jij en wat herken jij eigenlijk? Want ik, ik vond namelijk dat er heel veel overeenkomsten waren... tussen wat we nu hoorden en, en het boek. Ja, ja. De... Kijk, iemand die uh, zich laat bedriegen is gemakkelijk te en Iedereen kan me zeggen, wat een sukkel. Maar ik heb ook niet zo'n grote achting van mensen die acties op touw zetten... om mensen te bedriegen en om de tuin te leiden. Ik bedoel, alleen al operatie Moncola bij de CIA heette de Red Herring... de Rode Haring, omdat het Nederlandse linkse jongens waren. Maar dan zie je die... Die intelligence-mensen, ook hele grote jongens op hun kamer een beetje... James Bond en Robin Hood zitten spelen. En daar heb ik eigenlijk ook een, een, een diepe minachting voor. Dat zijn ook dezelfde mensen die nu al die... Nou, al die, maar sommige Marokkaanse jongens van hun pizzafiets afjagen... om uh, bommen te laten gaan kneden op een uh, achterkamertje... Mm -hmm. Ik, ik hou niet van die oude, uh, oude jongens uh, lol onder elkaar Om jonge, idealistische mensen te misleiden en te misbruiken. Dus ik, mijn sympathie blijft in sommige opzichten toch erg aan de kant van die jongens staan. Ja, dus hij is eigenlijk ook nog steeds jouw vriend? Oh, ongetwijfeld, ja. ja, ja. Tot zover vriendschap toegestaan was in om... jullie relatie? ongetwijfeld, ja? Ja, ja. ja. Want je hoort nu ook aan zijn stem dat hij nog steeds een zoekende, zoekende man is. Een ja. man die toch het goede probeert te denken ja. en te doen. Ja, zeker. Maar zo heb ik hem ook leren kennen. Alleen het was... En dat is dan in de jaren zestig en 70, waar de rest van het boek over gaat. Uh, ja, dat was in de jaren vijftig. Dat... Uh, de, het is heel makkelijk om achteraf iemand de, de gruwelijke gevolgen van dat in de schoenen te schuiven. Maar dat verandert niets aan de onschuld, het zoeken en het idealisme van, van een jongen van zeventien. Ja. Als, als ik jouw boek lees dan zie je dat een man eigenlijk idealisme en vriendschap met elkaar verwardt. Dat de jongen eigenlijk op zoek is naar vriendschap. Maar dat hij. Ja, dat hij en daardoor... verbaard, het wordt hem heel makkelijk gemaakt. door het begrip solidariteit. Mm -hmm. Solidariteit is in revolutie, een ander woord voor vriendschap. Je hebt een verbond samen. Je vecht samen tegen iets, voor iets. Doet er niet toe of dat iets nou slecht is. of, of ontaard of wat dan ook. Het belangrijkste voor je is dat je het samen doet. en dat je iemand hebt gevonden. Met wie je samen kunt optrekken en die je kunt vertrouwen. En, en dus in, in die solidariteit is dat probleem van vriendschap voor hem opgelost. En, is zij zijn eenzaamheid kwijt. En, en niet meer alleen. Ja. Ja. Je kunt deze hele geschiedenis, het uh, tweede en derde deel van dit ik deburo. Ik laat ook wel zien dat het slecht afloopt. Ik ben niet een he, niet dat ik, ik zeg ik prijs, ik, ik, ik, ik, ik, ik wil dit niet afvallen. Maar ik weet ook dat het tot onheil leidt en dat probeer ik in het boek... Ja, Laten we toch... duidelijk zijn, vriendschap is een illusie. Uh, dat, is, dat is iets wat jij eigenlijk, eigenlijk ook laat zien met dit, met, met, ja, met dit boek. Ja, liefde is ook een illusie, zonde is een illusie. Maar daar heb je uh, ook al heel veel boeken over geschreven. Ja, ja, nee, <laughs> dat, dat zijn menselijke verzinsels. Ja, dat, ja, dat, ja. Uh, ja. Sinds, de, sinds we uit de holen hebben, zijn gekropen, hebben we een arsenaal aan mooie woorden en begrippen gevonden om uh, en zijn ook gesteund... of gemanipuleerd bij het vinden van die begrippen... door kerk, politiek, filosofie. Maar allemaal begrippen waardoor we de, het een beetje draaglijk maken... de maatschappij en, de, en, en ons leven. Ja. Wil je een stukje voorlezen waarin eigenlijk gewoon hardfijn duidelijk wordt... hoe Arendt zich uh, Onder, onder de mom van solidariteit eigenlijk mee laat slepen... in iets wat hij als vriendschap herkent. Het begint hier en het eindigt bij dat pijltje. Ja. Sinds het opduiken van Bob... heeft Arends leven opnieuw een andere loop genomen. Waarschijnlijk was er niet eens sprake van telkens een nieuwe hoop. Stap voor stap kwam hij terecht in de loop... die al voor hem was uitgestippeld... De loop waarin hij uiteindelijk wel moest terechtkomen. Geen toeval, maar wetmatigheid. De ijzere logica van de wereldgeschiedenis. Zijn Sik, hij deed aan haar het heeft hij als eerste weggeknipt. Het ding wilde toch niet groeien. En nog heviger is hij zich gaan interesseren voor de grote lijnen de globale revolutie, de historische ontwikkelingen, productiewijze, de vervreemding, lijnen in de tijd en lijnen over de wereldbal. Inzichten die zich door zijn contacten met Bob verdiepen. De revolutie staat of valt met haar wereldwijde succes. De boodschap verspreiden naar verre landen heette vroeger zending of kolonialisme. Nu moeten er Coalities worden gesloten. Jonge ontluikende bewegingen moeten worden gesteund. Komen om te helpen is iets anders dan komen om te halen. De jonge ontluikende bewegingen in verre landen zijn doorslaggevend... voor het slagen van de revolutie. Bob lijkt daar verdraaid veel van te weten. Bij zijn onstuimige ideeën... Steekt het enthousiasme van Erik nogal kinderlijk af. Erik was iemand met wie hij daarvoor uh, die hij daarvoor als zijn ideale vriend beschouwde. Erik moet de omslag bij Arend hebben aangevoeld. Hij houdt steeds meer afstand en Arend komt hem bijna nooit meer tegen op de actievergaderingen. Arend had de spot in zijn stem wel gehoord die keer toen hij opmerkte de Dageraad. Tess, lang geleden. Zulke opmerkingen maak je alleen als de revolutie een spel voor je is gebleven. Een vermakelijkheid. Hij was Erik die avond toen hij hem voor het eerst... zijn cafeetje liet ontdekken, eigenlijk al kwijtgeraakt. Misschien waren zijn vriendschapsbetuigingen ook wat te nadrukkelijk geweest. Misschien had hij wel te opzichtig naar Erik vriendschap gesolliciteerd... Erik wilde hem afstraffen. Iemand afstraffen die zich van zijn zwakke kant laat zien... is maar al te menselijk. Begreep Erik misschien dat hij om vriendschap verlegen zat? Arend zag heus wel in dat ze ideologisch niet strookte. Erik hoort tot de schepperaars en de amateurs... de angsthazen die aan de zijkant lachen en meegenieten... Als het serieus wordt, gooien ze er het bijltje weer bij neer. Of leven ze verder met een slap, roze aftreksel van hun idealen. Als helden die nooit een risico hebben gelopen. Gerrit Komre, hij las vooruit De Loopjongen, zijn nieuwe roman. Het is net verschenen. Uh, ja, de, de, met dit boek en ook met dit fragment schets je een beeld van jouw generatie. De, ja, de, jij bent in de oorlog geboren, een van de laatste oorlogsjaren. Maar uh, de naoorlogse generatie, de, de, de mensen die wij nu de babyboomers uh, ja, noemen. Ja, ja. Een, een tamelijk verwende generatie wordt er dan heel vaak gezegd. Ook een generatie die uh, veel kwaad bloed bij jou zet, geloof ik. Of in ieder geval waar je je behoorlijk over ja, opwint. Ja, ja. Nou, ja. Die, ge die generatie in de jaren 50 wist zij niets van de oorlog. Hun ouders praten niet over de oorlog, de oorlog was er niet geweest. Mm. Ze groeiden op in een maatschappij uh, die ze niet begrepen en die ze, ja, uh, waren dan toch tijdens die omwenteling van de jaren 60 uh, veranderingen kwamen: dat men het vermollende systeem wilde, hè, wilde omgooien. En als ooggetuige van al die tijden heb ik dan toch gezien... hoe al die mensen die over uh, uh, zulke grote woorden en idealen beschikten... niet wisten hoe snel ze moesten rennen naar de stoelen... waar ze de regenten zojuist af hadden gejaagd. En, uh, en de geldkranen en de voordelen. Kortom, het hele landschap was binnen... Tien jaar overgenomen. Uh, door die mensen die daar eerst zo tegen gefulmineerd ja. hadden. tegen die gezetteldheid. En ja, daar heb, ik, daar heb ik me wel eens over uitgelaten. in de trant van wat ik me door mijn tijdgenoten. verraden voelde. Maar zie je dat als een persoonlijk verraad? Vind je dat jij gewoon. Uh, wel, natuurlijk. Persoonlijk persoonlijk ik, ik ben gewoon verschrikkelijk stom geweest. Ik bedoel, ik heb al die tijd dat niet gezien. Tien jaar later zag ik dat de helft miljonair was... en de ander was directeur... en, de, en, en, en de, ja, de halve omroep en de uitgeverijwereld. En de televisieprogramma's en de bankierbanken die waren allemaal ingenomen door oude, oude vriendjes van je. Hè? Dat, of mensen die je kende uit die tijd. Mensen die toch van de strijd waren? Ja, ze waren vergeten mij te waarschuwen. Ik, bedoel, ik, had, ik weet niet of ze, of ze me destijds een grote... Zak met geld of een mooie baan voor mijn neus hadden laten bungelen. Had ik misschien ook wel uh, gekozen. Maar is het dan eigenlijk... Ik heb het ook niet over verkeerd of goed, het nee, gebeurde. Nee. En... Maar is het ook een beetje pijnlijk? Omdat jij uh, uh, niet alleen ontheemd bent achtergebleven... maar ja, ook ja. eigenlijk als een, arme, als een arme rat... Met lege zakken <laughs> gebleven? Met lege zakken achter ja, ja, bent ja, gebleven. Ja, ja, ja, ja. Maar jij hebt de vrijheid van de pen. Eh... Uh, dat wel, maar ik had van hen ook wel iets anders verwacht, natuurlijk. Ik had toch gedacht dat ze dat verwachten. Je had iets van... Ik, had, ik, ik verwachtte niks. Maar je had van hen iets anders mogen verwachten. Dat ze toch dat hele idee van de verweelding aan de macht... iets serieuzer zouden hebben genomen. Dat zij hen... Uh, uh, ja, niet, alleen, dat, dat... niet alleen een wereld scheppen waarin ze alleen maar met zichzelf bezig waren... En, en de mensen op de straat, de arbeiders waarvoor ze gevochten hadden... het gewone volk uh, gewoon aan een lot overlieten ook. Die, hè, die, uh, en, en eigenlijk verbijsterd achterlieten... Tot, uh, tot die demon zich eindelijk tegen hun keerde. Hmm. Weet je? Nou. Maar je, je zegt eerst, ik, ik voelde me verraden door mijn generatiegenoten, door die vriendjes van toen... toen zei je van, uh, ik, had, ik had er een andere verwachting van... en dan corrigeer je jezelf meteen en hij zei... ik had eigenlijk helemaal geen verwachting. Nee, was maar je, je had toen... mogen verwachten. In de lijn der dingen als iemand idealen verkondigt... mag je verwachten dat hij zich daar ook aan houdt. Maar was dan... jij ook een man met die idealen en die dromen? Of wist jij eigenlijk van, van meet af aan al dat dat we er eigenlijk niets van moesten verwachten... omdat dit de menselijke aard is? Ik wist wel... Nou... Uh, Bijvoorbeeld? De menselijke aard is natuurlijk niet om uh, alles wat de moeite waard is af te breken. Uh, de mens streeft ook naar... Uh, een zekere verbetering in zijn omstandigheden. Ouders willen dat hun kind professor wordt en niet putjeschepper. Dat is, een, he, is een, je hoort naar een maatschappij de, de, he, die mensen uh, vertegenwoordigen een maatschappelijk ideaal waar ik ook wel een beetje in geloofde. En dat is ja van uh, uh, van verheffing en niet alleen welvaart, maar ook welzijn voor iedereen. Ja. En, en ja, dat hebben ze ook deerlijk in de steek gelaten. Hè? Dat, uh... Stemt het je eigenlijk vrolijk dat die jeugdvriend van vroeger... die jou toch op het spoor van dit boek heeft gezet, in, in, in aanvang... dat hij geluksprofessor is geworden? Dat vond ik wel heel curieus om te lezen. Het past natuurlijk wel bij, wat ik zeg, ze iets wat zweverige karakter in, in die tijd. Ja, hij durft nog wel te dromen. Ja, en ik denk ook niet uh, dat hij... Dat dat ook is, Het komt door een zekere hardnekkigheid, weet je, het, het is ook niet, voor iemand die zijn idealen gevolgd heeft, is het ook niet, ik mag je ook niet vragen dat hij zijn eigen leven als mislukt en uh, beschouwd en vernietigt, hè. hij zal altijd toch iets van die idealen als strohalm bij zich blijven houden, nu dan op dat, Hele eenvoudige, kleine uh, gebied van, uh, van het niet, hè, niet meer de globale revolutie, maar van het kleine menselijke onderlinge geluk. En dat ja, is dat, al heel wat als je dat, uh, dat kan bewerkstelligen. Ja, toch. Maar het is ook een beetje een. Goed bij stuk gehouden. Precies, precies. Het is een, wat dat betreft een dapper man. Nee. Maar het spiegelt ook een beetje waar jouw uh, misschien wel diepe verlangens of misschien op een vlakke Ja, anders verlangens. schrijf je zo'n boek niet. Hè? Je kan ook, uh, ook zo'n jongen. Kijk, ik wilde dus iemand. Publiceren bijvoorbeeld. Hè? Dat uh, die, kan je... die, die niet verraden, die, die de zaak niet verraden heeft en uh, volgen. Uh, maar natuurlijk heb ik hem toch ja, een zekere. Je moet een zekere verwantschap voelen met ja. iemand. Uh, uh, wil je daarover schrijven? Hè? Anders kan je hem, veroordeel je hem al op de eerste pagina. Of maak je daar een karikatuur van. En ik denk dat ik hem toch. Tot het allerlaatst, tot hij uh, het uh, raam opent, zal ik maar zeggen... waar al geen glas meer in zit, uh, ja. denk ik dat ik hem nog in mijn hand... altijd liefdevol boven het ravijn houd. Ik vind het een mooi boek geworden, Gerrit. Ik hoop dat je niet iets op je stift wil zeggen. En ik wil nog wel even zeggen dat jij dan weliswaar geen supermiljonair bent geworden... met een hele grote uh, auto met chauffeur. Maar je hebt wel in Winterswijk een school die naar je vernoemd is. Dus het Gerrit Komrij College wat dit jaar opent. Ja. Ja, dat lijkt mij dan gewoon ook een vorm van geluk. Ja hoor, ik, <lacht> ik, ik, ik vond het eigenlijk voornamelijk leuk omdat ik dacht... Uh, wat zou mijn moeder dat mooi gevonden hebben? Zo is dat. Wat wil jij op je tegel zetten? Ja. Wat ga je erop zetten? Uh... Vriendschap. Vriendschap staat erop. Neem een hond. Die kwispelt ook. De loopjongen Gerrit Komrijk. Dank je wel dat je hier was. Ja. Je hebt een hond ook, hè? Tot? Ja, ja ah. zeker drie. Drie honden heeft hij. Gerrit Komrijk. Dank je wel. Twee dingen komen zo meteen na acht uur. Ja, en, uh, Wouter Bos is dan uh, te gast. Dank je wel. Meneer Komrij, dit was aflevering 2442. Morgen wijken wij voor Europees voetbal. Wij zijn al maandag weer. Ik wens u nou alvast een prettig weekend. Tot dan. Radio 1. Nee. En NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Na een pauze van twee jaar is cabaretier Jan-Jaap van der Wal weer terug op het podium. En hij is het nog niet verleerd. Actrice Katja Herbers maakt furoren in Duitsland. En wat zouden de films van Werner Herzog zijn zonder de muziek van Ernst Reiziger? U ziet het in Kunstel TV zondag iets na zes uur op Nederland 2. Laten we er niet omheen draaien. Het zijn... Zware tijden. Ze stonden in het centrum van de politieke macht. Wat je ziet is dat de linkse politiek heel erg in de verdediging is geschoten. De zijlijn dreigt, maar de vechtlust blijft. Om het christendemocratisch antwoord te kunnen geven op de zorgen van de Nederlanders. De weg terug. We gaan ook weer de macht terug veroveren. Zeker ook onze partij. Deze week in Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. De Partij van de Arbeid is niet dood. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 onderscheid moet gemaakt worden door de mensen. En ik denk dat de IAK daar erg hoog scoort. Ook Jacques Huismans van JNT Autolies weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op iak.nl/samen. Nu in de boekhandel. Kom, komma. De meest spraakmakende en hilarische columns uit Spijkers met Koppen. Van Wim Daniels. Nu al derde druk. De boekhandelaren van Libres houden van boeken.